9 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. BVD-fractievoorzitter Zeilstra vindt een koopkrachtverlies van meer dan 4 als gevolg van de inkomensafhankelijke zorgpremie niet aanvaardbaar. Dat zei Zeilstra in het NOS Radio 1-journaal. Hij reageerde daarmee op sommige berichten van een verlies aan koopkracht van tientallen procenten. Volgens het regeerakkoord gaan de lagere inkomens er iets op vooruit gaan de inkomens boven de 100.000 euro er in vier jaar tijd gemiddeld 4% op achteruit. Mocht de koopkracht van grote groepen buiten de kaders vallen... dan zal het aangepast moeten worden, zei Zelstra. De PvdA heeft voor dezelfde afspraken getekend en zal daarin mee moeten gaan, zei hij. Het tweede kabinet Rutte gaat vandaag officieel van start. En voor het eerst worden de ministers in het openbaar beëdigd. De nieuwe ploeg legt op Paleishuis ten Bosch de eet of belofte af. De beediging is alleen voor de nieuwe ministers... niet voor de bewindslieden die al in het vorige kabinet zaten. De beediging en scène zijn bij de NOS live te volgen. De postbezorging is begin volgend jaar weer op het normale niveau. Dat zegt PostNL. Het afgelopen jaar werd er veel post niet op tijd bezorgd... vanwege mislukte reorganisatie. PostNL wilde de posttassen van postbezorgers vullen... op een beperkt aantal centrale plekken... in plaats van op veel kleinere locaties. Na veel klachten werd de reorganisatie stopgezet. PostNL moet volgens de wet ervoor zorgen dat 95 van de post op tijd en op de juiste plek wordt bezorgd. In Vrijme in Brabant is vannacht bij een plofkraak op een geldautomaat een onbekend bedrag buit gemaakt. De daders ramden rond 4 uur de deur van een bankgebouw. Daarna bliezen ze met explosieven de geldautomaat op en zijn met de buit gevlucht in een auto. De appartementen boven de bank werden ontruimd, totdat duidelijk was dat er geen explosiegevaar meer was. Serie brandstichters zijn meestal blanke, alleenstaande mannen die in het gebied wonen waar ze de branden stichten. Dat blijkt uit onderzoek van de politieacademie. Bij maar weinig brandstichters blijkt vast te stellen dat ze lijden aan pyromanie. Dus dat ze brandstichten alleen maar omdat ze gefascineerd zijn door vuur. Het motief voor brandstichten is vaak een roep om aandacht en erkenning en het afreageren van stress. Veel brandstichters hebben geldproblemen of gebruiken drugs. Vooral brandstichters die voor het eerst worden opgepakt... zijn opgelucht bij hun arrestatie. Ze kunnen de hulp krijgen waar ze eerder niet om durfden te vragen... blijkt uit het onderzoek van de politieacademie. Het weer veel bewolking en vooral in de kustgebieden wat buien. Later vandaag kan in het hele land een bui voorkomen. Het wordt zo'n 9 graden en de wind draait op steeds meer plaatsen... van zuidwest naar noordwest. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Het is nog vrij druk voor het tijdstip. In totaal 188 kilometer file. Het heeft alles te maken met een combinatie van buien en ongelukken. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Paar vallen de files op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Kloop de Prinsklausplein. Vijf kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de andere rijbaan staat een kijkersfile van 13 kilometer. En op de A15 in de richting Rotterdam. Daar is een auto stilgevallen bij hardingsgeld hiesendam die blokkeert uit de rechterrijstok en er staat inmiddels 6 kilometer file. Op de A16 vanuit Rotterdam richting Breda een ongeluk bij de Van Brinodbrug. Daar zijn twee rijstokken dicht en er staat 4 kilometer file. Daar staat het ook flink vast op de A20 in beide richtingen voor kloop het plein En op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Daar staat door een ongeluk bij Westervoort 3 kilometer en daar is de linkerrijstok afgesloten.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 door het ontwerpen van een consistente klantbeleving in alle kanalen... en door de digitale revolutie optimaal te benutten. Capgemini Consulting deed dit voor een internationale telecomorganisatie. Het resultaat, een onderscheidende klantbeleving... en een meetbaar hogere klanttevredenheid. Ontdek onze oplossingen op www.capgemini.nl Capgemini. People matter. Results count. Hallo, Tom de Ridder hier, met een bericht voor elke ondernemer met een auto...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 Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney... ontwijkt belasting via een Nederlandse route. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Blijft u luisteren. Eerst eens even naar de moeilijke start van het kabinet Rutte 2. Die moeilijke start komt natuurlijk door die inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat zorgt voor heel veel gespeculeer. Er zijn veel cijfers, maar weinig duidelijkheid over hoeveel sommige mensen erop achteruit kunnen gaan. Zestiende procent per jaar volgens premier Rutte. Maar er zijn ook al 20, 30 procent genoemd. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra probeert bij ons vanochtend voor eens en voor altijd duidelijkheid te geven. Waar het mij om gaat, en die helderheid probeer ik te scheppen. En volgens mij is daar geen woordzin eens bij. Dat is namelijk de mensen die werken. Met een laag inkomen, daar is het regeerakkoord helder over. De uh, is even beter doorrekening over het regeerakkoord helder over. Die gaan er de komende jaren, grosso modo, in koopkracht zelfs licht op vooruit. En mensen met de hoogste inkomens, drie keer model, ongeveer inderdaad een ton hoger, zoals de heer Rutte al aangaf. Daarvan zijn de koopkrachteffecten de komende jaren zo'n 4% in de min, totaal over de vier jaar. Nou, en volgens Zijlstra kan iedereen vertrouwen op deze cijfers. Allerlei berekeningen in de rondte zijn gevlogen. Daar kan ik van alles van vinden. Maar als we daar de discussie over blijven voeren, dan denk ik dat de onrust uh, uh, alleen maar blijft. En dat mensen alleen maar blijven denken van kan ik mijn huis nog wel betalen. Die onrust wil ik wegnemen. Omdat volgens mij de kaders buitengewoon helder zijn die ik net heb aangegeven. En mochten er dan toch rekenfouten zijn gemaakt, dan zijn volgens Zelstra aanpassingen mogelijk. Als blijkt dat uh, de koopkrachteffecten uh, duidelijk veel groter zijn dan hetgeen wat wij hebben afgesproken in de CPW-rekening... dan kan eh, de uitwerking niet anders zijn dan bijgeschaafd... ten opzichte van wat er nu op papier staat. Nou, Dat zouden geruststellende woorden kunnen zijn, maar alle oppositiepartijen hebben inmiddels gezegd dat ze tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie zijn. In de Tweede Kamer zal dat niet voor problemen zorgen, want daar is een meerderheid, maar wel in de Eerste Kamer, waar VVD en PvdA geen meerderheid hebben. Marleen fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, vindt dat de oppositie moet wachten op de uitgewerkte plannen. Ik denk dat we elkaar niet helpen in Nederland als we zo snel en zo vanuit de onderbuik gaan reageren op de voorstellen waar dit kabinet mee komt. Vanuit de onderbuik kun je namelijk geen crisis oplossen. Dat kan alleen door heel precies te kijken naar wat dit voor mensen gaat betekenen. Mensen wordt nu angst aangejaagd. En ik begrijp ook heel goed dat mensen enorm schrikken... maar ik vind ook dat we uh, mensen niet angst moeten gaan aanjagen... voordat we exact weten wat het gaat worden. Maar CDA-leider Sibam Buma is niet onder de indruk. De coalitie moet gewoon zelf een goed plan presenteren... en daar moeten we over praten. Ja, ondanks deze woorden lijkt Buma toch al een besluit te hebben genomen. Dit is een plan wat de zorg niet beter maakt. Dat leidt tot minder banen. Het levert geen, het levert geen werk op, maar het kost 130.000 banen. Dus ik werk aan het systeem niet mee. En zo simpel is het. Ook zonder dit systeem kunnen we de zorg beter maken. Sterker nog, het hele systeem haalt niks uit. Dus vandaar dat men ook niet bij mij moet langskomen van help een beetje. Ik help als de zorg beter wordt. Ik help ook zeker, want dat moet, om het begrotingstekort terug te dringen. Ik help om de economie sterker te maken. Geen van die drie dingen gebeuren met dit plan. Nou, u hoorde CDA-fractievoorzitter Sibrand Buma, die volgens mij wel wat zorg aan zijn stem kan gebruiken. U hoorde Marleen Bart, fractievoorzitter van de PvdA en de kerstwessen fractievoorzitter van de VVD Halbe Zelstra. Bijna tien over negen u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De postbezorging door PostNL is nog altijd niet helemaal op orde. Na problemen door een reorganisatie eerder dit jaar is de bezorging nu wel weer bijna terug op het normale niveau. Financieel topman van PostNL, Jan Bos. goedemorgen. En wat is bijna op het normale niveau? Bijna op het normale niveau betekent dat wij in oktober weer op niveau zijn. Uh, maar dat wij nog een uh, lastige kerst- en nieuwjaarsperiode tegemoet gaan. Dus de kerstkaarten kunnen wel door wat te laat komen? Nee, wij gaan ons best doen om die kerstkaarten allemaal op tijd uh, te bezorgen. Maar u moet zich voorstellen dat uh, in de kerst- en nieuwjaarsperiode er veel meer post is. En dat heeft altijd wat impact op kwaliteit. Dus ook dit jaar. Ja, de reorganisatie is stopgezet door de problemen met de bezorging. veroorzaakt door de reorganisatie. Ik kan me voorstellen dat dat wel wat geld heeft gekost. En dat u niet aan de kostenreductie toekomt op dit moment. Nou, zoals u weet zijn al die kostbesparingsprogramma's... slechts gedeeltelijk stilgelegd. Met mm -hmm. name binnen zeg maar, productie en de bezorging en voorbereiding. Uh, daarbij hebben we... Uh, zeg maar, uh, geprobeerd de kwaliteit weer op orde, of proberen de kwaliteit weer op orde te brengen. En uh, die kostbespaarsprogramma's, die gaan we weer mee van start uh, volgend ja, jaar. Ja, dat nemen. begrijp ik allemaal, maar dat was niet helemaal mijn vraag. Het heeft u geld gekost en. Um... In hoeverre heeft het u geld gekost? Laat ik het dan maar zo vragen. Wat, nou, in het, wat, wat het voor tweede kwartaal erachter? heeft het ons geld gekost, in het derde kwartaal eigenlijk niet. Maar wat je wel ziet is dat het leidt tot vertraging in de besparingsprogramma's en daardoor tot minder besparingen. En dat zie je ook terug in het resultaat over het derde kwartaal. Ja, Dus dat, dat leidt allemaal tot vertraging, daar komt het op neer. Dat moet u dus nog gaan inhalen straks. Correct, en dat gaan we doen vanaf 2013. Moet u dan extra reorganiseren, extra bezuinigen ook? Nee, dan moeten we de reorganisatieplannen die we al van plan waren... verder doorzetten, maar op een uh, beheersbaardere manier... zodat het minder uh, consequentie heeft voor de kwaliteit van de postbezorging. Ja, dus dat leidt dan niet tot meer onrust nog bij het personeel? Want ik kan me voorstellen dat ze nu wat heen en weer geslingerd worden... door de gevoelens. Nou, dat is natuurlijk altijd naar dat je een, een, zeg maar een reorganisatieplan... Uh, tijdelijk stil moet leggen, want dat leidt tot onzekerheid voor personeel. We willen dus zo snel mogelijk weer duidelijkheid geven maar tegelijkertijd ook zekerheid geven om de kwaliteit. En daarom hebben we gezegd dat we uiterlijk bij de, de jaarcijfers terugkomen... met een, uh, een, zeg maar een verbeterd reorganisatieplan. Ja, en dat kan, dat kan dan zo zijn dat u iets minder streng reorganiseert? Nou, ik zou willen zeggen dat we beheersbaarder gaan reorganiseren... en niet met die impact op de kwaliteit die in het tweede kwartaal met name had. Nee, want dat was niet, ging niet helemaal goed, hè? Correct. Ja. <laughs> De afgelopen drie maanden daalde het aantal poststukken met uh, 10 Dat is nog veel sterker dan u had verwacht. Hoe komt dat? Uh, dat komt omdat we met name bij klanten zien dat we ze uh, sneller digitaliseren... en dat ook sommige klanten ook door economische omstandigheden minder post versturen. Mm -hmm. um, uh, nou, dat is eigenlijk de reden voor de hogere volumetaling die we nu zien. Ja, want is dat alleen bij u of hebben uw concurrenten daar ook last van? Uh, dat is niet precies te zeggen. Onze concurrent groeit natuurlijk ook steeds, omdat wij ook nog steeds uh, marktaandeel verliezen aan ja. de concurrenten. Hij ja, heeft daar wel last van, hè? van die concurrenten. Ja, tuurlijk. En dat is ook een onderdeel van het concurrentiespel. Ja. Toch zit er meneer Bos daar niet het grote verlies. Hè? Waar, waar zit het hem vooral in? Nou, als je kijkt en analyseert onze volumedaling, dan zit zeg maar 1 tot 2 procent van onze volumedaling inderdaad slechts bij verlies aan concurrentie. En de meeste verliezen wij aan digitalisering en of het stoppen met postverzenden. Ja, ja, maar ik bedoelde eigenlijk meer het, het geld, want u uh, maakt een verlies bekend van 161 miljoen euro. Maar dat zit hem vooral ook weer in de aandelen? Oh, u bedoelt dat? Ja, dat is ja. eigenlijk zeg maar, de afwaardering van ons aandeel in TNT Express. Ja. Uh, volgens verslagleggingsregels moeten wij daarbij... Uh, de beurskoers van TNT Express uh, volgen het einde van het derde kwartaal... was die lager dan bij het einde van het tweede kwartaal. En dat heeft geleid tot een afwaardering van 180 miljoen euro. Ja. Wat moet u daar eigenlijk nog bij TNT Express? Dat is toch afgesplitst? Uh, dat is afgesplit. We hebben daar een 30% aandeel in na de splitsing. Uh, en de bedoeling is dat we dat aandeel verkopen. Uh, UBS heeft een bot uitgebracht op TNT Express. En de verwachting is dat uh, die uh, deal uh, in het eerste kwartaal van 2013 voltooid wordt. Goed. Meneer Bos, hartelijk dank voor uw uitleg. Oké, okay, dank u wel. Jan Bos wordt u, financieel topman van PostNL. We gaan nog even naar de semi-elektrische auto's. Auto's met een stekker die ook op benzine kunnen rijden. Die auto's verkopen nergens zo goed als in ons land. Met dank aan de overheid die de auto's steunt met fiscale voordelen. Omdat ze zo milieuvriendelijk zijn. Maar nu blijken die stekkerhybrides toch niet zo groen. Ze verbruiken 80% meer benzine dan begroot. En dat ligt vooral aan de bestuurders. De Ampera, de Volt, de Prius Plug-in Hybrid. Het zijn echte succesnummers. Door de steun van de overheid. Dat klopt. De auto is voor de bereider erg aantrekkelijk... omdat het een auto is zonder fiscale bijtelling. Dick Bakker van Leasemaatschappij Arval. Daarnaast is die voor de werkgever aantrekkelijk... omdat er een subsidie opgegeven wordt. En de werkgever toont daarmee aan... dat hij een maatschappelijk verantwoorde uitstraling heeft... door deze auto's aan hun bereiders ter beschikking te stellen. Althans, dat is in ieder geval het signaal wat zo'n werkgever wil afgeven? Dat is het signaal wat de werkgever wil afgeven ik ben groen bezig. Maar om echt groen bezig te zijn, moet de bestuurder van zo'n auto zich ook groen gedragen. Met andere woorden, zoveel mogelijk elektrisch rijden. En daar gaat het vaak mis. Er zijn bereiders die het heel goed doen. Er zijn ook bereiders die het brandstofverbruik met liters per 100 kilometer overschrijden. 80% overschrijding van het brandstofverbruik is erg veel. Als je dat in geld uitdrukt, is dat 75 euro per auto per maand. Opvallend is het voorbeeld van de Ampera-rijder in de een verbruik van 7,8 liter per 100 kilometer. Nog niet eens 1 op 13. Dat is heel erg duur en als je dat in geld uitdrukt... betekent dat dat de autokosten voor zijn werkgever... 130 euro per maand hoger zijn dan wat wij gecalculeerd hebben aan brandstofverbruik. Het heeft er dus de schijn van dat semi-elektrische auto's in sommige gevallen in handen zijn van de verkeerde mensen. Nou, je mag je afvragen of de overheid met het stimuleren van deze semi-elektrische auto's... de goede weg heeft gekozen. Dus die vertegenwoordiger die iedere dag een rondje om het IJsselmeer rijdt... zou nooit zo'n auto moeten kiezen. Maar iemand die iedere dag de auto thuis oplaadt en de auto op de zaak oplaadt... en zo af en toe de auto een keer gebruikt voor een andere rit... die kan prima zo'n auto kiezen... Als hij zijn best doet, kan hij ook makkelijk zo'n brandstofverbruik scoren. Het draait om discipline, hè? Het draait om discipline. Niet alleen ARVAL, maar ook andere leasemaatschappijen... zijn aan het nadenken of dit de juiste weg wel is. Uiteindelijk komen we naar een systeem dat er een beperking zal komen... aan het bedrag wat bedrijven vergoeden voor mobiliteit, voor automobiliteit. De grootste leasemaatschappij van Nederland is ATLON. En topman Hans Blink is er al uit. De slechte straffen, dat heeft niet zoveel zin. Je moet de mensen die zich goed gedragen, belonen. Ook in, in geld? Nou, op het moment dat je 1 op 50 rijdt, word je meer beloond dan dat je 1 op 10 rijdt. Dan word je eigenlijk helemaal niet beloond. Dus daar zit de stimulans. En dat is ook wel de toekomst, denk ik. En Blink denkt al verder. Hij gelooft eigenlijk niet in de huidige semi-elektrische auto's... zoals de Prius de Volt en de Ampera. Zelfs de hybride sportwagen van Prins Maurits, de Fisker, krijgt er van langs. De combinatie, hybrides, gaan uiteindelijk niet werken. Nou, ook de mooie Fisker-karma uh, is uiteindelijk een sportwagen met een verborgen... Laten we zeggen, groene gedachten. Louis Dekker maakte deze bijdrage over semi-elektrische auto's... die dus helemaal niet zo zuinig blijken te zijn. Mitt Romney, Amerikaans presidentskandidaat... ontrijkt belasting via een Nederlandse fiscale sluipweg... zegt de organisatie Follow the Money. Hoort zo hoe die dat doet. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB met een aflopende spits. John ook. Klopt inderdaad. 130 kilometer nog, Marcel. Nog een paar opvallende files op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat voorkropende Prins Klausplein 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Andere kant op rijdt het langzaam over 12 kilometer richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Den Haag Malieveld... De regio Rotterdam op de A16 richting Breda... een ongeluk bij de Van Brinootbrug. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat inmiddels een 5 kilometer file. Daar staat het ook flink vast op de A20 in beide richtingen. Voorklopend ter rechtsepleins staan files van 10 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Daar is een ongeluk gebeurd bij de brug over de Rijn. Daar staat een 7 kilometer. En bij de brug over de Rijn is de linkerrijst ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Terwijl het in New York met de dag kouder wordt, zitten honderdduizenden mensen daar nog altijd zonder stroom. En in Docandy beschadigde huizen doet de verwarming het vaak niet meer. Veel New Yorkers hebben dan ook iets anders aan hun hoofd dan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van morgen. Radio en televisiezenders blijven uitgebreid berichten over de ellende die de storm nog steeds veroorzaakt. Geef us 22 minuten. We'll give you the world. I'm Sonia Rincon and here's what's happening. Mass transit will not be normal tomorrow, but you will be able to get where you need to go. You'll just need some patience according to the mayor. New York City schools are reopening tomorrow, but not all of them. Het metronetwerk zal vandaag nog niet normaal functioneren. Maar er rijden steeds meer metrotreinen. En met een beetje geduld komt de New Yorker vandaag op de plek van bestemming. Ook zullen de meeste scholen weer opengaan. Ondertussen daalt de temperatuur. Burgemeester Bloomberg verwacht dat daardoor voor 30.000 tot 40.000 mensen nieuw onderdak moet worden gevonden. Maar veel mensen piekeren er niet over om hun huis te verlaten. We're not evacuating because we don't want to be robbed. They're looting everybody's houses, they're looting all the stores. We're keeping our houses safe. Ze plunderen winkels en huizen. Wij vertrekken niet, maar blijven hier om onze huizen te beschermen, zegt deze vrouw. Of zij en haar buren dit volhouden, valt te bezien. Want het is s'avonds nu al rond het vriespunt. En de komende dagen zullen de temperaturen alleen maar verder dalen. De komende dagen komt de wind uit het noordoosten, uit de richting van de Noordpool. Door de snijdende wind zal het zeer koud aanvoelen, zegt deze weervrouw. En dat is nog niet alles er komt een nieuwe storm aan. Of deze storm later deze week voor nog meer schade en ellende gaat zorgen... hangt vooral van zijn koers af. Raast hij alleen over de Atlantische Oceaan of raakt hij ook de kuststrook? In het laatste geval staat het noordoosten van Amerika... meer regen en overstromingen te wachten. Een bijdrage was dat van uh, Mark Bineman, Onder andere over de storm en de problemen die, uh, New York, waar New York nog altijd mee te maken heeft. Ja, ondanks die storm en ondanks Sandy zijn Amerikaanse verkiezingen toch nog ook altijd populair. Ook hier in Nederland. Dat merken Greg Shapiro en Pep Rosenfeld van Boom Chicago in Amsterdam. Zeg even in aanloop naar die verkiezingen van morgen een speciale verkiezingsshow. En die heet My Big Fat American Election. Voor de week was ik aan het uh, praten met uh, Nederlandse over, de, uh, over het nieuwe kabinet. En oh ja, wie uh, wordt minister van de Pub? En zij zei, uh, oh ja eerlijk gezegd uh, heb ik uh, geen tijd uh, voor Nederlandse politiek. Want ik ben zo bezig op dit moment met, uh, ja wordt het Obama of Romney in Amerika? Dus <laughs> ja, dat was bizar. I mean, we love Dutch politics, too. It's just Dutch politics is a little bit more, you know, it's a little more Dutch. You know, we put up the posters and then six weeks later we vote. Time for a cup of coffee and a koekje. Like, it's just, it's it's, it's easy. And in America uh, zijn we nu uh, anderhalf jaar bezig. It's anderhalf jaar. Ik ken een paar uh, kabinetten die uh, niet zo lang hebben uh, <laughs> <have>, uh, Yeah. <laughs> it's exciting about Obama 2012. 2008 but that's okay 2008 that was historic. 2008 it was all about yes we can! Four years later it's more like that's the best we can! 38% van Amerika zijn, uh, ja, ze zeggen wel, oh ja, ik ga stemmen, maar ze doen het niet. Dus, uh, ja, als, ja, heb je kennis met een uh, iemand uit Amerika, Ohio bijvoorbeeld, dan uh, even bellen, even contact maken en make sure they vote. Even beter, go to their Facebook page and write some uh, stuff that's, that criticizes Obama, you know, or like real pro-Romney stuff. And that gets them real mad and then they might just vote. If you can insult them and their guy on Facebook, you might just get them off the couch. <laughs> yeah, uh, in Nederland, you can well the verschil maken. <laughs> right, it got big by 2008. You know, like out of nowhere comes this guy who spoke so eloquently as he promised things like, you know, I'm going to close Guantanamo Bay and fix the economy, and the tax breaks for the rich. And now, in 2012, Obama hasn't done any of that stuff, which is great. Because now we can promise the same stuff again. Yeah. Colette van Unen was bij Boom Chicago. Bij Boom Chicago. <laughs> ze Not luisterde by. naar, ze keek naar My Big Fat American Election. <laughs> presidentskandidaat Mitt Romney uh, ontduikt belastingen. Via Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van Follow the Money, een multimediaal platform voor financieel-economische journalistiek. Erik Smit, medeoprichter van Follow the Money. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat dat uh, precies in zijn werk? Hoe is uh, met Romney te werk gegaan? Ja, nou hij is eigenlijk al uh, gestructureerd via zijn oude bedrijf. Bain Capital heet dat. Dat is een groot uh, private equity fonds dat hij zelf heeft opgericht en waar hij weliswaar in 1999 is weggegaan. Uh, maar waar hij al uh, ja, sinds tot, tot, tot 2009 nog belangen had. Uh, een van de belangen liep via een, een Ierse farmaceut. Uh, Warner Chilcott heet die. En die is, uh, de, daar loopt de, de belastingroute eigenlijk via Nederland. En daar worden honderden miljoenen uh, dividenden op uitgekeerd. En daar wordt weer tientallen miljoenen op gespaard. En daar heeft uh, Romney groot voordeel van. Ja, dat is natuurlijk niet het enige bedrijf, meneer Smit, dat dat zo doet. Hoe, hoe kunt u het heel kort en simpel uitleggen hoe dat dan via Nederland in zijn werk gaat? Ja, Nederland heeft een, een, een bijzondere regeling voor, voor heel veel uh, buitenlandse bedrijven. Dat uh, uh, zeg maar een, een, een, uh, heet een dochtervrijstelling, waardoor je in Nederland uh, geen uh, belasting moet betalen op di dividenden. Dus als je ergens een, een, een deelneming hebt en je doet het via Nederland, uh, je zorgt dat het via een Nederlandse BV wordt gestructureerd... ...dat je in Nederland dus een trustmaatschappij daarover uh, gaat uh, uh, toezien... ...dan kun je op die manier de, de belasting besparen. En in dit geval gaat dat uh, op voor een iers bedrijf, dat is het Warner Chillcat en, ...en daar wordt ja, iets van 80 miljoen dollar op bespaard... De, ...op de, de dividenduitkeringen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. En even voor de duidelijkheid, dividenduitkeringen, dat zijn uh, betalingen... Winstuitkeringen eigenlijk. Precies, ja. winstuitkeringen ja. aan de aandeelhouders. Ja, ja. Dus daar heeft Ronnie nu... een leuke som geld aan over gehouden, ja. vermoed ik. Ja, daar, nou, zijn belang, dat is een beetje moeilijk te zien. Uh, we weten dat hij in het fonds heeft geïnvesteerd, wat dus in, in Warner Chilcott heeft geïnvesteerd. Dus hij is mede-eigenaar daarvan dus ook. En dat hij daarvan geprofiteerd heeft, is 100% zeker. Hoeveel het precies is, is moeilijk. Hij heeft in ieder geval de laatste twee jaar uh, 2 miljoen dollar aan dividenduitkeringen gekregen uit dat fonds zo blijkt, uit zijn belastingaangifte. Mm -hmm. en, zijn, en de waardering van zijn eigen kapitaaltje, wat daarin zit, is nog 5 miljoen. Okay. Dus het gaat om in ieder geval om miljoenen wat, ja. uh, wat, Wit Romney uh, daar nog in heeft. En het is interessant, extra interessant, omdat uh, Romney al die tijd al veel wordt dat hij relatief weinig belasting betaalt, ook in Amerika. Ja, ja dat is ook zo. Dat, dat weet hij natuurlijk heel slim te doen. De meeste rijke mensen kunnen dat doen door hele goede adviseurs advocaten in te huren. Natuurlijk om uh, de prachtigste belastingroutes uh, te construeren. Uh, van Wit Romney was al bekend dat hij het via Bermuda deed, via de Kaimaneilanden en Luxemburg. Uh, via Bain Capital doet hij het dus ook nog steeds uh, via Nederland. En dat is, uh, dat is nieuw. Maar het mag wel. Ja, het mag wel. Het waarom, waarom zou hij er dan over zwijgen? Uh, nou ja, het is toch niet helemaal wat als netjes uh, wordt gezien. In Amerika is natuurlijk grote opwinding ontstaan door al die schimmigheden die Rommi uithaalt. De man gaat, uh, doet mee als uh, presidentskandidaat en wil president van Amerika worden. Ja, iemand die eigenlijk op alle mogelijke manieren belasting probeert te ontduiken of, of vermijden, ja, dat, is natuurlijk, dat heeft natuurlijk toch ook in Amerika nogal de morele verontwaardiging opgeroepen. Hmm. En, maar, voor de duidelijkheid, hij, hij heeft inmiddels geen aandelen meer? Nee, hij heeft nog steeds aandelen. Oh, daar nog steeds ja. aandelen. Ja. Ja, dus daar verdient ja. hij nog altijd geld aan? Ja, daar verdient hij nog steeds geld aan, ja. ja maar als hij zegt, van, ja, we zijn een internationaal bedrijf. En ja, inderdaad, we zitten ook in Nederland. Wat is daar dan mis mee? Er is officieel natuurlijk niks mis mee, dat mag allemaal. Dat wordt natuurlijk allemaal ook dankzij Nederlandse wetgeving, die het mogelijk maakt om grote multinationals, maar ook grote private equity bedrijven, zo min mogelijk belasting te laten betalen. Dat mag dus allemaal, dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar goed, om een kleine vergelijking te maken: klanten benadelen met woekerpolissen was, laten we zeggen, tien jaar geleden ook nog allemaal hartstikke legaal. Uh, dat, dat, dat is ook minder legaal geworden, om het zo maar uit te drukken. Dat geldt eigenlijk ook voor deze, deze uh, belastingmoraal, die nog uh, natuurlijk nu getolereerd wordt. Nu mag je afvragen of dat in de toekomst nog zo blijft. Ja. Um, Hebben jullie de, de ronnie staf geconfronteerd met die onderzoeksresultaten? Ja, vanzelfsprekend. Uh, alleen de, de omni-staf die zwijgt in alle talen. Uh, we hebben ook Bain uh, benaderd, natuurlijk. Uh, Bain Capital. En, uh, en daar hebben we wel wat contact mee gekregen. Maar uiteindelijk reageerden ze met het sturen van een lege e-mail. Dus dat was oh. alweer uh, een mooie manier om te zeggen. Geen commentaar. Ja, nou, dat is wel duidelijk dan inderdaad. En u verwacht ook geen commentaar verder meer. Nou ja, en we, we blijven aandringen. We zijn ja. opnieuw. Ja, kijk, de feiten zijn onweerlegbaar. Dus in die zin, uh, je vraagt ook netjes even om, om de, de, de, de, wat, wat men ervan vindt, van de mm. bevindingen. Maar uh, ik verwacht eerlijk gezegd geen commentaar meer. Nee, mee, we, we wel al gebeld niet. door Amerikaanse media of nog niet? Nee, nog niet. Ook nog niet. Nou, wie weet? Wie weet? Erik Smit, mede van Follow the Money. Dank voor je toelichting. Ja, maar graag gedaan. Beëdiging van het kabinet Rutte 2 is aanstaande. Dat kunt u volgen via uh, allerlei media. Maar bijvoorbeeld ook via Radio 1 lijkt me sowieso de beste optie. Extra uitzending rond die beëdiging van het tweede kabinet Rutte is er vanaf half elf. Tim Overdiek zit dan in Den Haag. Half twaalf natuurlijk. 11.34 uur 34 om precies te zijn. En dat is ruim na Sven Kokkelman. Zijn. Zo is het. Maar ja. toch gaan we er al wel bij stilstaan. Want het kabinet begint natuurlijk met een valse start. Uh, het gekrakeel binnen de VVD. Nou ja, het gaat wel iets verder dan gekrakeel. Uh, openlijke ruzie en uh, uitslaande brand, <coughs> volgens sommigen. Neem me niet kwalijk. Um, ik ga erover praten met VVD-prominenten Ed Nijpels en Gertjan Oplaat. En uh, ook met Kees Boonman, politiek uh, commentator en analist bij Eén Vandaag en uh, bij het Breed. Kortom, we blikken vooruit in het eerste half uur van Goedemorgen Nederland naar die uh, beëdiging. En ook naar de Bordesse en, en de start van dit kabinet met de Eerste Kamer. En al die dingen die erbij komen in een iets andere Goedemorgen Nederland. Voor wat betreft het eerste half uur. Eerste uur waren het uh, nieuws zoals te doen, gebruikelijk om half tien. Hier is toch wat licht het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Zijlstra vindt een koopkrachtverlies van meer dan 4 als gevolg van de inkomensafhankelijke zorgpremie niet aanvaardbaar. Dat zei Zijlstra in het NOS Radio 1-journaal. Volgens het regeerakkoord gaan de lagere inkomens er iets op vooruit... en gaan de inkomens boven 100.000 euro er in vier jaar tijd gemiddeld 4 op achteruit. Mocht de verandering van koopkracht voor grote groepen buiten die kaders vallen... dan zal dat aangepast moeten worden, zei Zijlstra.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 Seriebrandstichters zijn meestal blanke, alleenstaande mannen... die in het gebied wonen waar ze de branden stichten. Blijkt uit onderzoek van de politieacademie. Bij maar weinig brandstichters blijkt vast te stellen... dat ze lijden aan pyromanie. Dus dat ze de brand stichten alleen maar omdat ze gefascineerd zijn door vuur. Het is vaak een roep om aandacht, volgens de politieacademie. En straks om half twaalf wordt het tweede kabinet Rutte in het openbaar beëdigd. De nieuwe ploeg legt op Paleishuis ten Bosch de eet- of belofte af. Beediging en de bordesscène zijn bij de NOS live te volgen. Op radio, op televisie en op internet zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de anwb verkeersinformatie De ochtendspits verliep wat drukker dan gebruikelijk. De meeste files lossen nu vrij snel op. Nog een paar bijzonderheden op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat een voorknopend Prins Klausplein. 4 kilometer na een ongeluk. De rechterreis ook is daar dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Een ongeluk bij de Van Brienordbrug. Daar staat ook 4 kilometer. Daar is nog één reis ook dicht. Heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A20. Richting Gouda staat 7 kilometer voorknopend de Bresseplein. En richting Hoek van Holland daar staat 13 kilometer voor knopen, de beste blijn. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het leek wel even een feestje. Even de presentatie van het regeerakkoord. En nu, een week later, begint het nieuwe kabinet met een valse start. De inkomensafhankelijke zorgpremie is bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. <tiek> met welk gevoel staan de nieuwe ministers vandaag op het bordes? Daarover gaan we dit eerste half uur praten. Het is tweeënhalf over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. En u kunt ons volgen op Twitter, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland.nl. De gehavende VVD sleept zich naar het bordes. Volkswoede houdt aan en een valse start. Een paar van de krantenkoppen van deze historische morgen. Over ruim twee uur treedt het nieuwe kabinet aan. En nog voor het in het zadel zit lijkt de verwarring intern en extern compleet. Hoe groot is de schade? Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? En valt er nog iets te repareren? Drie gasten met het antwoord op deze vragen. VVD-prominenten Ed Nijpels. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Kokkeman. Gertje jan is er ook. Goedemorgen. Goedemorgen. En politiek analist Kees Boonman van In uh, vandaag en presentator van Trots Kamerbreed. Kees, ook goedemorgen. Ja, goedemorgen ook. Meneer Nijpels, om met u te beginnen. Uh, kun je een valse start uh, voorstellen eigenlijk? Nee, uh, ik denk dat er, uh, dit heeft, uh, hebben we nog nooit eerder gezien in de politieke geschiedenis. één keer toen het kabinet van Achter de Lauw uh, aantrad. Toen is dat kabinet al gevallen eh, voordat het debat over de grensverklaring was uitgesproken. Want men werd het niet eens over de grensverklaring. Daarna zijn er twee informateurs gekomen en hebben dat kabinet weer gerepareerd. Maar eh, ja, in, in deze vorm hebben we dit nog niet meegemaakt. Vooral ook niet de, de, de grote woede eh, die je ziet bij grote groepen kiezers. Ja, Gert-Jan Oplaat, u bent voorzitter van de VVD-afdeling Overijssel, voormalig Kamerlid ook. Hoe groot is de commotie binnen uw afdeling? Uh, behoorlijk groot, mag ik uh, wel zeggen. Want we zijn de afgelopen uh, dagen echt overspoeld met telefoontjes en mailtjes. En uh, van heel veel boze mensen. Niet alleen maar VVD-leden, maar ook VVD-stemmers die enorm teleurgesteld zijn in dit resultaat. Juist, Kees Boonman. Uh, Mark Rutte noemde de gang van zaken geen schoolvoorbeeld van goede crisiscommunicatie. Gaat het om crisiscommunicatie of gaat het om de gemaakte afspraak? Nou ja, het gaat er eigenlijk om de gemaakte afspraken. Maar in het bijzonder valt natuurlijk op dat het een enorme blunder is... van uh, eigenlijk ook van Rutte, en eigenlijk ook van Samson... en eigenlijk ook van de informateurs. Vorige week maandag waren wij allemaal op zich... Uh, en de journalisten ook, wat bijzonder is... Hè, want die zijn uh, opgericht om uh, zagrijnig en cynisch te doen... maar die waren op zich allemaal vrij enthousiast. Ja. En dat enthousiasme is echt... In een aantal uren vervlogen. Inderdaad, wat Nijpels zegt, uh, ongekend, nooit eerder vertoond. Zelfs uh, ten tijde van het LPF-tijdperk hebben wij zo'n chaos niet eerder meegemaakt. Meneer Nijpels, uh, uw grote leermeester Hans Wiegel noemde het de grootste nivellering uh, ever. Uh, groter dan Den Uil zelfs. Uh, hoe, hoe kan een VVD-smaldeel binnen zo'n uh, formatieproces zo'n afspraak maken in de wetenschap? Dat dit natuurlijk tot een enorm gelazer leidt binnen de eigen achterban. Nou, de vraag is of ze zich. Of ze het echt geweten hebben. Uh, er was in het regeriekord staat een soort algemeen beeld. dat hoge inkomens. zo'n 0,5% op achteruit gaan. en de laagste inkomens. 0,2% op vooruit. Ja. En, en dat beeld. heeft kennelijk iedereen in slaap en men heeft zich te weinig gerealiseerd. Dat als je kijkt naar de, de echte inkomensplaatjes... voor al die diverse groepen, dat die er veel dramatischer uitzien. Dus ik denk dat ze eigenlijk gewoon... Uh, dus ze zullen die wat opzet gedaan hebben. Uh, nee, maar, ja, maar er zijn, er wordt het Centraal Planbureau rekent ja, precies, alles ja. door. Al die plaatjes komen nee, men binnen. Dus dat gaan ook, allemaal ja. een vergrootglas zitten lezen... om te zorgen dat er geen rare dingen in staan. Nee, maar wat is er gebeurd? Uh, er zitten in het, in het uh, regeerakkoord, zitten, geloof ik, 112 maatregelen... die allemaal gevolgen hebben voor inkomens. Ja. Ze hebben al die maatregelen bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Ja. En dat heeft geleid tot dat beeld van die, die 0,5. Maar ja. dat beeld blijkt dus niet te kloppen. Want voor hele grote inkomensgroepen zijn de inkomensgevolgen zijn 5 of 10 of 15 procent. Ja. En daar dat heeft men zich kennelijk niet gerealiseerd. Dan nou heb je de fractievoorzitter van de VVD vanochtend, Halbe Zijlstra, kerstvers En die roept 10 procent onaanvaardbaar gaat niet gebeuren. Dat vond ik ja. Ik denk dat Halbe Zelstra vanochtend een belangrijk politiek signaal heeft afgegeven. Uh, hij heeft namelijk gewoon gezegd... die inkomensachteruitgang die mag maximaal beperkt worden... tot 1% per jaar, bij elkaar dus 4% in de kabinetsperiode. Ja. Dat is voor het eerst ja. dat de VVD de afgelopen week... helderheid heeft gegeven, heeft gezegd tot zover. Maar en de afspraken alles wat... zijn al wel gemaakt. En als je ja, de precies, consequenties nou, van die afspraken zijn... Nou, dan moet je dus een regeerakkoord weer gaan openbreken... Nee, omdat u nou, er überhaupt tot de trappen staat. Ik wil het u proberen uit te leggen. Heel graag. Uh, uh, Celstra heeft vanochtend gezegd maximaal 4%. Ja. En dat betekent dus mm. dat je moet kijken... binnen die afspraak van die inkomensafhankelijke zorgpremie... want dat principe... Dat zal de PvdA niet meer loslaten, dat krijgt de VVD denk ik ook niet meer gedaan. Dus binnen dat verhaal zul je dus of met een belastingmaatregel of anderszins, ja. zul je die gevolgen tot die 4% moeten beperken. Ja. Dat, en dat zal overleg vragen met de PvdA. En, en dat is buitengewoon ingewikkeld om dat gewoon al die, uh, met al die schijven en, en, en al die, uh, die knoppen, zoals dat in Den Haag heet, ja. om dat voor elkaar te krijgen. Maar het, het is mogelijk. En uh, ik denk dat zelfs nu heel duidelijk een politieke grens heeft gesteld. En dat is de grens van 4% voor de VVD. Juist, Gertjan oplaat. Uh, ja. Ik zei je bent ook lang ja. Kamerlid geweest. Dus je hebt ongetwijfeld ook nog wel contact met de huidige Kamerleden. Ja, ik heb de afgelopen dagen heel veel contact gehad met de verschillende Kamerleden om hierover te spreken. Kijk, ja. waar, waar mijn grootste zorg is, uh, per de heer Nijpels heeft gelijk, die dat uh, zojuist even schetste, mijn grootste zorg is de positie van Mark Rutte. Als ik naar de leden kijk en de reacties die ik van de leden en de afdeling ontvang, is uh, dat je ziet dat de discussie zich verschuift eerst van... Het loslaten van de hypotheekrente aftrekt. Is uiteindelijk is dat nog aanvaardbaar voor de mensen. Iedereen besefte dat er wel een stap uh, gezet zou moeten worden. Ja. Daarna kwam de discussie over de zorgpremie. Maar die discussie over de zorgpremie is ondertussen uh, bij ons verschoven naar het leiderschap. Je, iedereen, heel veel mensen nemen het woord leiderschap in de mond. Uh, in welke zin? Dus men zegt allemaal, waarom heeft Mark Rutte niet nu leiderschap vertoond? Onmiddellijk ingegrepen en gewoon gezegd, we hebben een foutje gemaakt. Ja. Uit alle berekeningen uh, blijkt dat het anders is dan we gedacht hadden. We gaan opnieuw om tafel om te kijken wat de werkelijke gevolgen zijn... eerst laten uitrekenen, alvorens je wat naar buiten brengt. En ja. daar vallen heel veel mensen nu over. Ik begrijp uh, uit uh, mensen die, uh, laten we zeggen, hoop, hoog geplaatst zijn binnen de VVD... dat daar ook nog wel kritiek is op de manier van onderhandelen van Mark Rutte. Namelijk, hij wil zo graag en zo snel een akkoord... dat hij te snel dingen weggeeft zonder zich te realiseren waar het om gaat. Ja, ik vind het een ja, dat... beetje gezeur achteraf, eerlijk gezegd, want... Uh, uh, als, goed, je, als je kijkt uh, na de verkiezingen en dan roept iedereen om snel een nieuw kabinet te hebben. Want er moeten maatregelen worden getroffen en nu gaat het een keer snel. Uh, en dan is er Maar meneer Nijpels, ze, moet tussen... ze moeten wel doordacht zijn. En eerst weten welke gevolgen je hebt. Alvorens je ze naar buiten kunt brengen. Nee, Kijk, dat dat, is zijn... dat jo van Aartsen die maakte die opmerking ook. Als vvd tot, ja, Maar ik ook over de vinger en zeg: we hadden nou eerst even laten. Allemaal doorberekenen zoals het was. Ja. En dan voorgelegd. Maar ook als ik met de fractieleden uh, spreek. Is dus amper tot geen tijd geweest om het stuk goed tot je te nemen. Daar had je ook moeten zeggen: ook als fractieleden. Van jongens, we willen eerst alles weten. Alvorens wij we ermee naar buiten gaan. Ja, ja maar het probleem nee, maar... is overigens, het is wel doorberekend, alleen niet op de goede manier. Het is, het is voor het totale beeld doorberekend, en dat heeft tot die. Op zich in eerste instantie geruststellende aan de cijfers geleid. Ja. Maar uiteindelijk blijken die cijfers niet de waarheid te zijn. Die blijken niet te dekken wat er echt gebeurt met maar, een hele grote groepen. En dat is het punt. Nee, precies, precies en daar had, toen had er moeten worden ingegrepen door de VVD-top. Jongens, het is anders dan we bedoeld hadden. Ja. Want ook, de, ook voor de Partij van de Arbeid moet dat gelden. Maar die hebben dezelfde cijfers van de CPB hebben gekregen. Ja. Die hebben ook moeten denken: want het is toch anders dan we bedoeld hadden. Ja. En hier hadden de, de beide heren gewoon even de koppen bij elkaar moeten steken en zeggen. Jongens, dit kan niet de bedoeling zijn, dit gaan we anders doen. Maar goed, nou, dat dat... Dus dat had eigenlijk ook al het begin van deze week moeten gebeuren. Dat had ook al Tot. kunnen gebeuren tijdens het debat over de formatie. Als Samson en Rutte toen hadden gezegd... Eh, wij hebben weliswaar geprobeerd om de sterkste schouder... de zwaarste lasten te laten eh, dragen. Maar daar zitten eh, grenzen aan vast. En die grens van 4% van zelfsgraad vandaag is zo'n grens. Dat was misschien ook gelijk eh, de, een deel van de ellende was dan te voorkomen geweest. Maar was het niet zo, meneer Nijpels... dat ze met name in kringen van de, de top van de Partij van de Arbeid... en die van de VVD dachten... ja, laten we het nou eens tempo maken... en niet al te veel tijd gunnen om alles tot in detail te gaan lezen? Want dan komen we er namelijk nooit uit... en dan gaan die achterbanden helemaal op hun achterste benen staan. Nou, ik heb eerlijk gezegd... ik, heb, ik ben fractievoorzitter geweest in 82, 86... en heb toen ja. voor de VVD de onderhandelingen gedaan... Ook toen hebben we niet de hele dagen de tijd genomen om het regeerakkoord door te nemen. Overigens waren toen de fracties er wel intensiever bij betrokken. Ja. Maar dan nog steeds is de vraag: stel dat die fractieleden het regeerakkoord twee dagen hadden kunnen bestuderen, was die fout dan boven water gekomen? Die fout is boven water gekomen, ja. omdat journalisten zijn echt verder gaan rekenen eh, ja. op basis van dat algemene beeld... en zagen toen dat ja. het echte beeld gewoon een ander beeld was. Goed, um, gewetensvraag. Als je met zo'n valse start aan de start verschijnt... en u zegt dat ze nog nooit eerder voorgekomen... moet je dan überhaupt wel gaan beginnen op deze manier? Ja, uiteraard moet je gaan beginnen. Uh, de VVD en de PvdA hebben samen de verkiezingen gewonnen. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Ja. Nee, maar op niet deze voor... manier? Dus ja, nee, natuurlijk moet je dan uh, beginnen. Zie, uh, de haagse politiek leert er ook... Uh, dat uh, de, dit soort gebeurtenissen wordt ook, ook heel snel vergeten. Ja. En wat dat denk Rutte, ik niet trouwens. Nee, maar wat Rutte en zijn club nu moeten doen... Uh, dat is in ieder geval nu snel weer bouwen aan dat, uh, aan dat vertrouwen. Want dat vertrouwen is ja. in ieder geval uh, geschat. aan uh, jan Oplaat, beginnen of nog eventjes wachten? Er kan eigenlijk niet meer, hè? Je kunt, niet meer, je kunt niet meer wachten, dat is allemaal achteraf. Maar ze hadden volgens mij gisteren het besluit moeten nemen... dat ze nog een dagje of twee hadden gewacht met de beëdiging. en alles nog eens een keer opnieuw tegen het licht houden. Ah, dat, dat, zeg maar dat is wel van belang wat meneer oplaat. Ja, want de vraag is, wat is nou het moment waarop het kabinet helderheid moet geven? Ja. Het eh, duurt een paar weken, denk ik, voordat je echt een goede plaatje hebt. Maar ik denk dat het kabinet ah, ja. wel, bij het debat over de grensverklaring... dus aanstaande donderdag, een heel helder signaal moet geven naar buiten. Ja. Beste mensen, wij beperken dat inkomensverlies en die verhalen van 10, 20 procent... wij zullen ervoor zorgen dat die niet doorgaan. Het maximum is 4 procent. is overigens ja. nog veel, ja. maar dan heb je wel een helder standpunt. Kees Boonman, jij kwam ja. net tussendoor met de mededeling... ik denk niet dat dit snel vergeten is. Precies. Waarom denk je dat? Nee omdat uh, uh, er eigenlijk eerder gehoopt wordt dat het snel vergeten gaat worden. Maar dit is een kwestie die niet zomaar, ook niet uh, straks... bij het debat over de regeringsverklaring en bij de begrotingsbehandelingen opeens kan worden afgehamerd. Dit proces, zo'n fundamentele hervorming over dat ziektekostenstelsel... dat premiestelsel, dat loopt maanden tegen ja. die tijd... dat dit allemaal is uitgedacht en uitgewerkt... en in de Tweede Kamer ter behandeling voor ligt... En dan daar na de Eerste Kamer wordt. Dat zou zo zomaar zo vlak kunnen plaatsvinden voordat uh, de campagnes gaan beginnen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En dan wordt dit allemaal weer opgerakeld. Dit is iets wat misschien even vergeten gaat worden, maar uiteindelijk als een soort baksteen echt aan dat uh, kabinet hangt. Als een lodebal. Ja. Kan uh, ik uh, wel bevestigen aan, uh, aan uh, de afdeling en de leden, de reacties die je krijgt. Kijk, mensen hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen in de campagne. we zeggen posters geplakt, alles opgehangen, avondjes in, in de achterzaaltjes georganiseerd. Ja. En, dan, en nu voelen ze zich echt in de steek gelaten. Ja. Uh, laat ik me niet alle termen herhalen wat ze, wat ze mij hebben voorgehouden. Ja. Maar ze voelen zich echt in de steek gelaten. En ze zeggen nu, je denkt toch niet zeg, dat wij straks nog weer posters gaan ophangen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met anders en dan worden ze, ze zijn buitengewoon uit. teleurgesteld. Dus, ja, de woede is groot. Ja. Nou zijn Hans Wiegel gisteren bij Eva Jinek uh, op de bank. Uh, die zei: de VVD moet met de hoed terug en uh, in de hand naar de Partij van de Arbeid om een nieuw gesprek aan te gaan. En dat moeten ik... ze sowieso. En dan, ja, dan hoor ik dat. De... ze sowieso. Dus, uh, want de Eerste Kamer die accepteert ook niet dus men zal een, een, een, een nieuw plan moeten maken ja. Ja. Maar dat is de centrale vraag hè? of we nu aan de knoppen moeten worden gedraaid ja. uh, of dat mogelijk, uh, en, en, en of dat het stelsel zeg maar het principe over uh, nog, alsnog kan verwijnen. ik schat Precies. de kans ja. dat de PvdA bereid is om om het principe dus die inkomensafhankelijkheid om die ja. te schappen, schat ik buitengewoon laag dat zullen ze niet doen want dan het zakt sterker. het feite dan zakt het hele regeerkorte in elkaar dus zullen aan die knoppen moeten draaien maar goed ja. met die knoppen kun je wel uh, die, die idioot, de grote inkomensderving, uh, ja. die kun je wel compenseren. Goed. Uh, Kees Boonman, uh, ik ja. uh, hoorde ook de partijvoorzitter... van de Partij van de Arbeid, die was buitengewoon trots op deze uh, nivellering. Uh, Ongelooflijk. Ja, ja uh, die noemde het een feest. In het Algemeen Dagblad op de voorpagina stond het... en het uh, is zoet als je zo kan nivelleren... maar hij vooral uh, benadrukte het woord feest. Nou, Ik maar, was afgelopen zaterdagmiddag even bij dat PvdA-congres... en daar werd toch wel al om gefluisterd oei, oei, oei, dit is niet zo handig. En ik heb begrepen dat inmiddels ook op BNR... ik heb het hem niet letterlijk horen zeggen... maar zij kondigde het aan dat de vicepremier... Als je daar al gezegd zou hebben dat hij die uitspraak van dat nivelleren een feestje is dat hij dat betreurt. En als dat zo is dat hij dat zo gezegd heeft, dan heeft hij dat niet gezegd omdat hij dat zelf heeft bedacht. Maar dan heeft hij dat gezegd omdat de premier waarschijnlijk tegen hem gezegd heeft, kun jij daar de boel eens een beetje rustig houden met die feeststemming, want het is olie op het VVD-vuur. Ja, exact, want als die VVD uh, met een uitstaande brand te maken heeft en de partijvoorzitter van een uh, coalitiepartij met wie en nog nog moet gaan regeren, gaat meteen dit soort dingen roepen. Dan komt dat de onderlinge sfeer natuurlijk niet ten goede. Nee, het, dus is, het, is natuurlijk... uh, het is explosief. En uh, om daar nog even op, uh, op, op door te gaan. Uh, ja. uh, dit hele idee, het enthousiasme eigenlijk... Uh, aanvankelijk uh, bij de vorming van dit kabinet... en het presenteren van, uh, van het regeerakkoord was... twee partijen, dat is toch een, een revolutie... Uh, in dat toch verbrokkelde politieke landschap. We dachten dat het met veel meer partijen tot stand zou moeten komen. Een nieuw kabinet. En de tweede uh, was, steeds in de presentatie wij willen vooral een stabiel kabinet. Nou, ik kan je verzekeren, daar is geen voorspellende gave voor nodig dat op grond alleen van dit onderwerp. Er zijn nog wel een paar onderwerpen die misschien zo ter tafel komen, maar die ziektekostenpremie. Dat betekent dat die stabiliteit van het kabinet met dit gehandels en dit geklungel uh, eigenlijk weg is. Overigens hoop ik dat dat, dat, dat uh, wat Spekman betreft, dat, dat de laatste keer is dat hij zoiets gezegd heeft. Want ook partijvoorzitters ja, dus dus kunnen, dan dan. Dus kunnen heel veel onrust uh, uh, teweeg brengen in zo'n coalitie. En, uh, nou, dit is denk ik eens en nooit weer, want het is gewoon zout in de vonden wrijven op een heel cruciaal moment. Dus, dus ja. politiek heel onverstandig, overigens ook in de richting van zijn eigen partij, want hij helpt zijn eigen partij nee. niet mee. Nee. Nee, Goed, uh, je, zou, je zou maar leraar zijn en gestemd hebben op de Partij van de Arbeid... en je kreeg plotseling 150 euro in de maand meer te verstaan voor je zorgpremie. En dat is toch geen feest? Nou, dat is, nou, dat is nog wel... Dat zegt. Om, om daar even op aan te sluiten, dat vind ik op zich ook wel een interessante opmerking. Maar het gaat nu steeds op die zorgpremie... en het gaat nu steeds uh, uh, met dat zoeklicht naar de VVD... die de kiezer heeft, uh, nou ja, hoe, hoe zeg het maar... Uh, belazend, drogen, te belazend, ja. teleurgesteld. Um, maar de Partij van de Arbeid, die schrijft uh, natuurlijk, uh, of knijpt zijn handen dicht, dat het de afgelopen dagen niet over hun toegegeven plannen is gegaan. Want ja. ik heb hier dat lijstje voor me... Uh, uit het regeerakkoord, die sociale paragraaf. Nou, als je dat een paar weken geleden... Uh, voor de verkiezingen had durven voorspellen... dat de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld... met de verkorting van uh, de WW... nou, je kan een heel rijtje opnoemen... daarmee akkoord zou zijn gegaan... Ja. dan zou iedereen tegen je zegt hebben... je bent niet in orde, dus dat gaat die partij nooit accepteren. Ik ga even naar de praktische gang van zaken. Want als een kabinet regeert, maakt een kabinet wetten... of de Tweede Kamer doet dat... en dan neemt het kabinet die wet er al dan niet over, uh, en, maar dan moet je ook nog langs de Eerste Kamer. Want in de Eerste Kamer moet je ook een meerderheid hebben, anders wordt het beleid niet geëffectueerd. En nou hebben uh, CDA en SP, die groot zijn in de Eerste Kamer, al aangegeven dit kabinet niet te zullen gaan helpen. Hoe groot is nou de kans, vraag ik aan u allebei, alle drie, uh, dat uh, er straks plannen vanuit het kabinet komen, en die uh, in sommige gevallen zeer omstreden zijn, en dat de Eerste Kamer gewoon weigert om akkoord te gaan? Nou, heel, die, die kans is denk ik heel reëel, uh, want wat zoals ook uh, Hartman Buma en, en maar ook Roemen gisteren hebben gezegd. Als de Tweede Kamerfractie tegen een plan stemt... dan uh, doet die Eerste Kamerfractie dat meestal ook. En dan bedrijven ze geen politiek. Nee, dan doen ze gewoon waar ze voor op de wereld zijn gezet. En dat betekent dus dat een kabinet iedere keer moet kijken... zeker als de oppositie in, in de Tweede Kamer tegen is... of ze dat dan nog kunnen regelen in de Eerste Kamer. Maar u ziet al, ja. bijvoorbeeld ten aanzien van het zorgstelsel... dat Gijsma buurman heeft gezegd... het is ondenkbaar dat wij straks dit stelsel gaan steunen... in de Tweede en in de Eerste Kamer. Ja, dus en, dan dus, en dan heb je dus geen meerderheid. Nee. Dus dat betekent dat opnieuw... Een, een kabinet zal moeten gaan praten, overleg zal moeten gaan plegen... Eh, met die oppositie. En dat was haast bij Buma gisteren ook zei eh, bij het Buitenhof. Hij deed de beroep op het kabinet om een open dialoog aan te gaan... ook met het CDA, ook met de SP. En dat zal dus ook moeten gebeuren... want anders sneuvelen er een heleboel wetsontwerpen straks eh, in die Eerste Kamer. Maar dan zul je toch, meneer Oplaat, telkens opnieuw moeten gaan onderhandelen... over de dingen die je in feite al hebt afgesproken in het regeerakkoord? Ja, dat klopt. Om te beginnen over de zorgpremie. Je weet nu al dat het niet haalbaar is. Dus er zou ook onmiddellijk mee aan de slag gaan. En uh, dat uh, de wereld uh, laten weten. Dus met andere al woorden. Er staat straks een ministersploeg op de trappen. Met een, met een in feite achterhaald regeerakkoord. Ja, maar dat is overigens altijd zo. Een regeerakkoord is al achterhaald op het moment dat het wordt gekopieerd. Ja, oké. Okay, nou, ja, de, maar de, maar de werkelijkheid, de de werkelijkheid is wordt wel afgedekt door een uh, meerderheid in de Eerste Kamer. Dat ja, in dit, ja, geval, ja, dit geval niet nee. aan de hand. Nee, die meerderheid zit in een lastige positie. Ja, maar kijk, dit is natuurlijk wel een regeerakkoord... Een onderdeel daarin. De aangekondigde noodzakelijke hervormingen. Zoals op de hy hypotheekrente aftrek. Als nu ook die kosten in de zorg een beetje proberen terug te dringen. Waar overigens dit hele stelsel uh, niks aan uh, doet. Maar dat terzijde. Het is hoe dan ook een hervormingsmaatregel die ongekend is. Hè? Het is altijd een droom geweest. Vooral van Wouter Bos om dit door te krijgen. Ja. Toen hij in het kabinet zat. als vicepremier en minister van Financiën is hem, het, uh, is hem dat... Toen zeer nadrukkelijk niet gelukt. Of anders gezegd, er is eigenlijk gedreigd met een crisis op dit onderwerp als ja. het wel, als de Partij van de Arbeid zou doorzetten. Maar, maar nogmaals, het is een hervorming. Het is een hervormingsmaatregel. Ja. En die is zo fundamenteel. En als je kijkt in de geschiedenis, de afgelopen twintig jaar, naar hervormingsmaatregelen op een aantal onderwerpen. En zeker op, uh, op dit soort zaken ook. De inkomens van mensen betreffende. Nou, het zou mij niet verbazen als dit zoveel geemmer zal blijven veroorzaken. dat er een, een of andere politieke vondst wordt gedaan waarbij dat misschien een beetje over die kabinetsperiode... Heel heen geteeld zou kunnen worden. Want dit is echt niet zomaar op te lossen, 1, 2, 3. Overigens het, het probleem. Als je iets wil doen aan, aan de inkomens... dan moet je daar eigenlijk de inkomensbelasting voor gebruiken. En Precies. niet allerlei andere regelingen. En dat is de pest. We hebben het gebarsten van de regelingen... Ja. Eh, die samenhangen met het inkomen. Want dat maakt het beeld ook heel onduidelijk en zelfs ja. dramatisch slecht. Even na vier minuten over half twaalf vanochtend. Want dan wordt dat nieuwe kabinet beëdigd. Daar zijn we tegenwoordig met camera's bij. Althans voor het eerst... Eh, Vandaag. Meneer Nijpels, u bent de enige in dit gezelschap die zo'n bedediging wel eens heeft meegemaakt. Namelijk als minister van Vrom uh, uh, of Milieu. Vrom uh, was het toen al? Vrom, ja. Waar, waaronder Milieu. Waaronder milieu. Ja. <laughs> <laughs> um, uh, Dan kom je dus bij Hare Majesteit. En, en hoe gaat dat dan? Wat krijgen we straks te zien eigenlijk? Dan word je opgesteld in, in gelid. Ja. En dan uh, leest uh, een hoffunctionaris leest, uh, de eet voor. En dan stap je naar voren en dan leg je de eet of uh, belofte af. Overigens, het is een wijdverbreid misverstand dat die uh, beediging noodzakelijk is om, om, om als minister te kunnen functioneren. Want ook al zou je niet worden beëdigd op het moment dat de koningin en de, uh, minister de nieuwe minister-president... het benoemingsbesluit heeft getekend dan ben je in functie. Dus als je op dat moment het paleis zou ontvluchten... zonder de eet hebben afgelegd en je duik je in je dienstauto... dan ben en blijf je toch minister. Ja, Dus het is eigenlijk voor de buren? Nee, het is niet voor de buren. Het is natuurlijk wel bedoeld... Uh, omdat je uh, wordt geacht uh, in je ambtje te houden aan, aan, een, aan een groot aantal regels... dat bevestig je nog via de eet. Ja. Maar die eet is niet uh, uh, iets wat, uh, wat je functioneren tegenhoudt. Dus je ja. hebt die eet niet nodig. Uh, dat benoemingsbesluit is uiteindelijk uh, is, is het besluit waarin je wordt benoemd. Goed, er zijn er twee uh, in het rijtje... Die niet opnieuw worden beëerdigd, namelijk uh, Ivo Opstelten en mevrouw Schippers van uh, Gezondheid, ja. oh. want die zijn al minister. Ja. Dus die hoeven, wat nee. gaan die dan doen in de tijd dat de, dat de rest in de rij staat? Die blijven keurig in de rij staan uh, en die, <laughs> die gaan wel mee de, de, de trap op. Nee, als je al minister bent. <hijf> Ja. Uh, dan uh, wordt er besloten om geen ontslag te verlenen. Ja. Hetzelfde gebeurt ook met Rutte. Rutte die ondertekent dus een, een besluit waarin staat dat aan hem als minister-president niet ontslag wordt verleend. Dat ondertekent hij over zelfs. Dit is een heel mooi moment in het Nederlandse staatsrecht. Ja. Want de minister-president, uh, de nieuwe, die ondertekent in dit geval uh, dus het ontslag of, of het aanblijven van de oude. Dus dat is eigenlijk in de, in de constitutie een moment waarop, uh, waarop iemand zichzelf benoemt. Ja. En, en, en dat kan pas worden gesanctioneerd als de Tweede Kamer straks zegt... oké, okay, kabinet, gaat u maar door. Juist. Goed. Uh, en dan hebben we nog Henk Kamp. Die gaat uh, van het ene ministerie naar het andere. Moet hij dan wel opnieuw of niet opnieuw worden beëdigd? Nee, die hoeft niet te worden beëdigd. Henk Kamp die, uh, wordt ontheven van de leiding van het Departement van Sociale Zaken... en wordt vervolgens belast met de leiding van Economische Zaken. Die hoeft niet opnieuw beëdigd te worden. Goed. nou dan weten we dat, weten we ook wat we te zien krijgen straks. Vindt u trouwens een goed idee dat we daar met camera's bij zijn of maakt het u geen bal uit? Nee hoor, ik vind het eigenlijk een beetje onzin dat, we dat, dat er zo'n groot debat over heeft plaatsgevonden. Het is een heel belangrijk moment, ja. ook voor de Nederlandse bevolking. Ik vind het niet meer dan terecht dat die beediging vandaag ook gewoon, gewoon te zien is. Goed, Chris wij zien dan ook voor het eerst hoe dat gaat. We hebben daar natuurlijk wel allemaal verhalen over gehoord en we kennen de Bordess-scène. Die zal ook plaatsvinden dan op de trappen van Huis ten Bos. Ja. Um, ze zullen natuurlijk vandaag alles doen om te gaan roepen dat de sfeer geweldig is... dat ze er zin in hebben en dat ze de problemen wel aan kunnen. lijkt me zo. Ja, ik denk dat daar ook in dat constituerend beraad uh, afgelopen zaterdagavond... en na afloop uh, daarvan uh, zaten ze met z'n allen staatssecretaris en ministers... Ja. in het katshuis te dineren, dat daar wel over gesproken is... dat ze hem wel met een... Uh, ja, een stevig verhaal moet komen vandaag. Het nieuwe je... sorry dat ik je even onderbreek, moet je even ja. uitleggen. Dat is in feite een soort van uh, ministerraad voor een echte ministerraad. waarin ministers de daadwerkelijke draagwijten uh, van het regeerakkoord voor hun departement te horen krijgen. En het is dan de akkoord moeten gaan. Het is de oprichtingsvergadering. De oprichtingsvergadering maar oprichtingsvergadering. ook akkoord moeten gaan, toch? Met de, nee, met de nee, nee, nee. nee. Ah. Ja, Nijpels is erbij geweest. Dus ja. die kan het best uitleggen. Het is een oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet. Mag ook niet in de treffersal plaatsvinden. maar vindt plaats beneden ergens bij Algemene Zaken. Ja? Daar worden we een aantal afspraken met elkaar Gemaakt, maar ze zijn dan nog helemaal niets. Uh, dat clubje van mensen wat bij elkaar zit, zijn kandidaatministers. Mm. En vervolgens wordt in de eerstvolgende ministerraad, dat is dus vanmiddag, worden de besluiten van het constituerend beraad worden bij haamslag als het goed is worden daarmee aanvaard. Oké, okay, nou dat kan dan flink tempo meegemaakt worden als de. Dat is een haamstuk, mag ja. je hopen. Ja. Zou het vandaag ook zo gaan? Uh, ja, ik denk wel. Uh, ik ja. denk overigens dat ze niet uh, tijdens dat constituerende raad al uitgebreid hebben gesproken over die zorgpremie. Ik denk dat dat uh, het grootste hoofdbreken voor dit kabinet deze week is. Ja. Hoe gaan we dat uitleggen in de regeringsverklaring? Ja. En hoe voorkomen we dat het debat over de regeringsverklaring... weer een herhaling wordt van het debat over de formatie? Want ja. dan zijn de rapen weer gaar. Ja, nou, de vraag is Kees of je dat uh, ja. kan. Nou, ik vraag me, ik vraag me dat uh, af. Dan zal het, uh, het Centraal Planbureau echt met hele concrete cijfers moeten komen. Want er is echt niemand, maar dan ook niemand meer in het land... Ja. die uh, gemiddelde zal accepteren en gemiddelde zal geloven. Wij willen allemaal, uh, ook hier uh, in deze uitzending... gewoon klip en klaar uh, weten dat als dat premiestelsel een feit wordt... dat je dan echt weet uh, wat je dat gaat kosten. Heb je bezoek? Uh, Nee, ik weet niet of hier de bel nee, gaat. er staat of bij die... mij iemand voor He... de deur in Makelo. Oké, nou ik zou nu niet open doen, we zijn er nog niet uit. Maar even op, goed, ja? er zal nu ja. toch, uh, deze week zal er gewoon helder moeten zijn... Um, uh, dit gaat het ons kosten en uh, ja, anders zal toch de druk alleen maar toenemen... en de pijn met name voor de VVD ja. en het bijzonder voor maar de Maar Kees, je bent het er met me eens toenemen. dat de 4% van zelfschrijd deze ochtend... dat dat een, een, een helder punt zou kunnen zijn als het kabinet dat durft uit te spreken. Het wordt voor niemand in dit land meer dan 4%. Ja. Dan heeft het kabinet in ieder geval een duidelijk punt gemaakt. Oplaat, ik hoop dat mensen dat nog geloven. Meneer Oplaat, heel ja. kort nog even voordat u de deur gaat open doen. Uh, hoe groot is nou de kans dat als, als die plannen telkens met terug blijven komen... en het gelazer ook, dat u zegt... nou, ik trek mijn steun als voorzitter van de afdeling over Rijssel in aan dit kabinet? Nee, dat, dat, punt 1 ga ik daar helemaal niet over. Dat, dat kunnen alleen de kiezers doen bij de volgende verkiezingen. Kijk, uh, ik ben bezig met mijn VVD in Overijssel. We hebben ja. bijvoorbeeld naar Hardenberg een nieuw bestuur installeren. We hebben Just. nieuwe leden in Hardenberg, Het is ongelooflijk, maar het is waar. Goed, dus, dus, dus u bent daar bezig. Ja. Goed, ik dank u zeer. Gert-Jan Oplaat, oud-kamerlid en voorzitter... van de VVD-afdeling Overijssel. Ed Nijpels, oud-VVD-leider en Kees Boonman van Vandaag. Tot zometeen, dames en heren. Na het nieuws van 10 uur melden wij we ons weer met het vervolg. KRO. Goedemorgen Nederland. Is KRO. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. De nieuwe ministersploeg van Rutte treedt aan. Toon Gerbrands weet hoe je in crisistijd van zo'n nieuwe ploeg een hecht team kunt maken. We gaan het minder mensen meer doen. Dus met andere woorden, een schepje er bovenop. AZ-directeur en succesvol volleybalcoach Toon Gerbrands in twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen.